Dit is de zomer van ZFM met, met nu Goedemorgen Zandvoort.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 Dat is en dat is die, die, die klacht hoor ik ook van, vanuit, vanuit het dorp. Uh, dat zich langzamer zeker uh, winkeltjes gaan vormen in, uh, binnen de, de, de strandpaviljoens. Uh, en uh, dat is datgene waar ik toch zeker mijn vraagtekens bij, uh, bij zet. En, en wat voor winkeltjes hebben, bedoel je dan? Nou ja, je ziet uh, uiteraard de, de, de sieraden, zonnebril, nou zonnebrillen en, en, en, en nou ja, zonbrandmiddelen dat. dat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 want ik heb een aantal weken geleden het was geloof ik de bijna laatste raadsvergadering gevraagd van de, waar, het, waar het antwoord mee want de brief is in mei ik al gestuurd uh, ik heb een medewerker van de gemeente gesproken die zei dat uh, voor wat betreft uh, Noord uh, de zaak in kaart was gebracht en dat daar inderdaad een aantal zaken geconstateerd mm -hmm. waren die, die, uh, ja, goed, die nader bekeken moeten worden waar wellicht op gehandhaafd gaat worden uh, Zuid was uh, nog niet gedaan uh, uh, ik heb toen gezegd, nou ja wacht dan maar even met het, het officiële antwoord totdat ook gedaan is, want een half uh, antwoord heb ik, uh, nee. heb ik weinig aan desalniettemin heb ik toch een, uh, een, is toch een schriftelijke reactie uh, geweest, waarin uh, eigenlijk staat dat men de zaak uh, heel nauwkeurig gaat bestuderen om te kijken uh, wat nou precies wel en wat nou okay, precies word, niet mag op het, word, op het strand Het wordt dus eerst bestudeerd en uh, uiteindelijk komt daar wel een, een, een antwoord op naar jullie toe Hanneke uh, yeah. Mel, voorzitter van de Strandpachtersvereniging en zelf strandter. Ja. Um, hoe reageer je erop als je dat leest? Nou, ik vond uh, ik. Uh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 ja, profileren is... als, als, als een winkel, als detailhandel, dat, dat, dat slaat hij. Nou, Je gaat ja, niet zo. hier als detailhandel, want de hoofd, je een hoofd. Kleding. Uh, activiteit hebt... is nog altijd het Heren strand. En dames, nee, nee, nee. Zullen we zullen afspreken dat we om de beurt praten. Ja, maar goed, je hakt uh, erop in, omdat je natuurlijk achter die brief staat. De verdediging zit hier tegenover, die moet je natuurlijk ook de kans geven. Hm. Uh, Laat, uh, laten we Jerry ook even. Het, ik wil even naar, naar de andere partij gaan. <laughs> Jerry Kramer van de VVW zit het hier, uh, VW, zit het hier uh, te aanschouwen. Uh, je hoort dus uh, duidelijk uh, twee partijen. De een komt op voor uh, uh, de valse concurrentie, en de ander zegt: Het is mijn uh, stand en ik verkoop liefst alles wat strandgerelateerd is. Dat zijn de meningen. Jerry. Ja, waar het ook in, uh, in mijn geval in hoofdzaak om gaat, is kijken of het wel of niet mag.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 watersportvereniging die daar zich ontwikkeld heeft voor de, voor de leden. Um, ja, zij die, mogen opeens, mogen stof, zij permanent geen, geen staan. Op, mag ik even uitpraten? Oh, opeens mogen zij permanent staan. Mogen zij opeens op, op, op een tweede verdieping erbij hebben, terwijl er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 We hebben het nu over de brief die jij geschreven hebt. Hm. En eigenlijk <coughs> vind ik het standpunt van Hanneke wel helemaal niet zo stom. En vind ik het eigenlijk het standpunt van Jerry heel erg sterk. Dat is een boterzachte uh, uh, bestemmingsplan neergelegd. Dus eigenlijk zou je daar eens mee ja. moeten beginnen. En dat is natuurlijk de brief die jij schrijft. Maar ja, wie, wie gaat dat ja. afpalen dan? Hoe ga je zeggen van.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 wanneer zeg maar, een strandtent zelf uh, besluit om kleding te gaan verkopen... of een schepje en een emmertje, dan In mag eigenlijk. dat, maar het moet er niet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 Dat, daar moet je naar gaan kijken of het klopt binnen een vergunning ja, maar, dat is ja, en, maar dat kijk en, en, en, en kijk. gewoon als een voorbeeld geeft kijk als, als er een kledingzaak is in, in de kerk staat die in één keer ijs voor de deur gaat verkopen ja, dan zal die ook zeggen, ja, ja. ja hallo ja. ik heb ja, geen <tie> horecavergunning ja. Ja. Dus. eigenlijk je, je moet je in elkaar uh, eens kijken van wat het voor effect is op een ander voordat je dingen ja. doet ja. Ja. maar is, ik, uh, ik weet op dit moment niet Nico zegt dat het nu een beetje uit uh, de hand gaat lopen, dus hij heeft die voorbeelden ervan ik denk ja, dat het, ja, het nu nog op, allemaal je klein, je kleinschalig is. Ja. Ik denk dat er ook wel een aantal ondernemers in het dorp het echt met ledenogen aanzien. Ja, dadelijk zijn het echt winkels. Ja. Dus we moeten daar gewoon, ja, nee, goed, het college gaat het allemaal onderzoeken en we, en we horen het wel weer. Nico, is het een beetje jou, uh, uh, jouw idee dat het gewoon een keer goed vastgesteld moet worden? Is dat een beetje de, de, de achtergrond ervan? Natuurlijk moet het vastgesteld worden, maar het, het is vastgesteld. en uh, Je kunt natuurlijk die, die, die regels weer, weer gaan voorlezen die hier staan. Maar er, is, nee, nee, nee. er zit ook een toelichting bij. En ja, ja. daar staat bijvoorbeeld wel dat, wat, wat nou precies uh, bedoeld wordt. Uh, ja, god, ik... ik ik blijf, ik blijf erbij dat, dat je dat je als, als strandwachter eens een keer goed moet kijken naar je naar je naar je collega's in het in het dorp. Mm -hmm. uh, en ik blijf er ook bij uh, dat je dat wij nu de zaken hebben afgesproken uh, en dat je dat je daar nu eens een keer aan moet, moet houden. En, en dat je. je... Nogmaals, dat je, je wil ontwikkelen is allemaal prima. En, en allerlei leuke ontwikkelingen op het stad. Ik, ik kan ze alleen maar, ja? maar toejuichen wat, wat dat betreft. Maar het moet niet zo zijn dat je een dorp leeg gaat trekken. Hè. Nou, dat komt. Je... maar dan kom da, ik toch weer terug. En nee, maar even, want da, da, daar ging want, het want, ook even. Mijn essentie, of tenminste, ik, ik begrijp precies wat jij bedoelt. Mm. Alleen, ik begrijp ook wat ik bedoel Ik begrijp ook wat Tanek bedoel er gebeurt dus niets om dat een halt toe te roepen, als het zo een excess zou zijn. Dat betekent handhaven. Nou, dat, dat, dat betekent in dit geval Jerry zegt ook, dat het bovenzat is. Waar het mij, mij nu om gaat, want Jerry zegt ook. Ik, ik, hij ziet, ziet het maar in, op kleine schaal gebeuren. Hmm. Ik zie het ook niet op hele grote schaal gebeuren. <coughs> het is maar klein. Maar het, het, alles begint hier maar klein. Ja, dat, dat, dat, dat, hebben, dat zie ik ook wel. Toen, ik toen het bestemmingsplan vastgesteld ja. moest worden. Toen hebben ze een, inventaris, een inventarisatie gemaakt. van de, hoe, de, hoe alle strandtenten gebouwd waren en hmm. zo. He? Of dat wel paste binnen het toen Daar Dat klopte helemaal geen.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 Nou ja, gebruik van kunnen gaan maken. Ja. Dat is het bestemmingsplan en, het, en de wetgeving die, uh, die dat toestaat. Dus ja, ik denk dat, dat, dat we weinig keuze hebben. Dan is over. het aan jullie om in te grijpen, of niet? Nee, ik maar goed, hoezes, het is hoezes. nu al vergund. Dus je, je kan ja, het wel weer terugdraaien, maar.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 Nou, daar moet je op gaan letten, maar laat het kleinschalige wel toe. Want het, dat hoort bij het Dat is moeilijk in regelgeving bedrijf. te vangen, hè? Kleinschalige. Nee, nee, Omdat nou, is, is is het redelijk dus de... ruim is, maar uh, wat ik een beetje bij Nico <coughs> doe, is, uh, hij ziet, zegt zelf, en dat ziet hij ook, dat het niet excess, excessen zijn, maar hij waarschuwt gewoon van, jongens, let, let een beetje op je zaak. Dat is wat je zegt. Want is, is de strandpachter bereid om het heel kleinschalig te houden? En het te beperken tot een zonnebrilletje en een t shirt nou, dat, dat, en... dat zal het gesprek worden, denk ik. Hè? En ik denk dat de strandpachters... Tenminste, de voorzitter, voorzitter van de strandpachtersvereniging... zegt hier ook, uh, misschien uit eigen naam... maar misschien ook als voorzitter... van laten we het inderdaad kleinschalig houden. Maar dat hebben we altijd al geroepen. Ja. En ik geloof niet dat daar... Uh, dat daar... ...andere bedoelingen mee zijn op het nee. strand. Ik, ik... Ja, goed, dan als je dan in, bij, een, bij een strandtent komt... ...en ik ga het niet na, geen namen noemen, hoor... ...maar dat is een aantal maanden geleden was ik op het strand... ...en dan zie ik een aankondiging van... ...binnenkort opent deze winkel. He, en dat is dan niet een wijnwinkel. Ja, nou ja, belangrijk. dan moet je kijken ja, of dat klopt binnen een, binnen een vergunning... ...en binnen, ja, binnen de overeenkomst. met de... Nou, en daar zal... Nou, ja. Ja, maar dat vind ik ook een goede boodschap. Ja. En als het daarom gaat, dan zal uh, de strandpachtersvereniging best uh, mee willen denken... om te kijken uh, hoe, hoe dat ingekleed moet worden, denk ik. Nou ja, dan zal je moeten kijken of dat ook zo'n dodelijke steek ja. is voor, uh, voor de omliggingen. Ja, dat, dat kan dus altijd onderzocht worden. En nu wordt er onderzocht uh, wat wel en wat niet mag...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 Onderwerpen die met handel op het strand te maken we hebben, de ambulante handel en dergelijke. We hebben we geen tijd nu voor uh, om daarover te praten. Maar misschien is het voor jullie een idee om die ook uh, eens een keer te betrekken in datgene waar je over denkt. In ieder geval bedankt voor jullie komst, voor uh, de standpunt uiteenzetting. Ja, dus ja. duidelijk. Graag gedaan. Dankjewel. Bedankt. En wij gaan door met Ellen uh, Parsons since the Last Goodbye.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 Zover Ellen Parsons. Uh, aangeschoten, aangeschoven. Aangeschoten, aangeschoten ja. komt nog. <laughs> Het wordt weekend. Uh, ik ben helemaal in de war. Jan van Voorst van Scuba Republic. Uh, en hij is genomineerd voor uh, de meest creatieve ondernemer. Waarom Jan? Nou, ik moet zeggen dat... Uh, de nominatie, uh, wat dat betreft, als een, uh, als een leuke uh, nou, verrassing in zoverre natuurlijk kwam, want uh, we zijn nog niet zo heel lang, zijn geopend. Dus ja, ik begreep dat er, uh, dat er dit jaar op gasvrijheid uh, wordt, uh, wordt gelet en uh, onthaald. Dus nou, dat is uh, natuurlijk hartstikke leuk dat dat wordt aangegeven. Ken ik eens teruggekoppeld dat. Uh,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 ...hoop je natuurlijk altijd dat je niet zelf de enige bent die het een fantastisch idee vond. Nee, het liefst, liefst een heleboel anderen Een heleboel anderen ook. En, dat, en dat, is dat, ook blijkt, zo. dat blijkt te werken. Ja. Ja, dat gaat eigenlijk heel erg goed. We hebben de, de cijfers die we geprognosticeerd hadden, daar zijn we, al, uh, mm. daar zijn we echt al overheen. Dus dat is eigenlijk um, het is grote aantallen. Er, er zijn, uh, zitten nu bijna bij de 150 mensen die een proefduik hebben gemaakt. Praat je dan uh, over uh, zandvoorters of ook over toeristen? En of? Het is...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 Kunnen we het in drie dagen doen? Dus daar kunnen we hele mooie koppelingen mee maken. Met, uh, met hotels, met bed-and-breakfast. Uh, dus ja, dus mensen maken daar echt een weekend van. Mensen komen uh, uh, bij jullie duiken. Ga je ook met ze de zee in? Op. Nee, nee, dus blijft, nee. Blijft voor, echte, de opleid, nou, voor de opleidingsduiken is het: uh, blijft de Noordzee gewoon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 dive master doen we best veel uh, we doen heel veel specialties dus dat wil zeggen ja. mensen die geïnteresseerd zijn in een bepaald facet van duiken er zijn ook allemaal specifieke cursussen voor het gaat over die van diep duiken tot onderwater fotograferen tot met verrijkte luchtduiken duiken tot, uh, dat, stad... dat, is al, dat is allemaal op aanvragen want je hebt natuurlijk je standaard cursuspakket ja dus we hebben een programma waarin we elke dinsdag en vrijdag starten we bijvoorbeeld uh, open watercursussen, open water diver cursussen ja. en uh, op het moment dat mensen een specialty willen doen dan nemen ze contact met ons op en dan plannen we dat apart in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 specialties voor mensen en uh, vooral ook kinderen die, daar, die dat, uh, dus ja. daar gewoon eigenlijk meer technieken over leren iedereen kan wel met een snorkel aan de oppervlakte drijven en, en een beetje naar beneden ja. kijken ja. maar er zijn ja. ook echt technieken van hoe klaar je oren hoe kan je in een hoek duiken, naar beneden duiken naar de bodem, ja. daar langer blijven en ja. duikt ook met gewichten dan dus daar ja, dus de de de is van alles uh, meer discipline is dan alleen met perslucht uh, duiken ja, in, in, feite, in feite wel, maar daar ligt wel de, dat is wel ja, dat de is hoofd, de hoofd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 ja, je kan, ja, dat, je dat, kan dat, voor 250 uh, gulden, Antilliaanse guldens, een duikbevet halen. Maar ja, dat hij en weer vliegen kost zoveel. zoveel, zoveel, zoveel, zoveel <laughs> ja. en, en de vraag blijft altijd of je dan inderdaad alle onderdelen uit de cursus uh, wel daadwerkelijk ja. krijgt. Ja, maar, ja dat, is, dat is wel eens een vraag. Ja. Ja. Ja. Nog even terugkomen tot uh, de reden waarom je hier zit, afgezien van uh, het geweldige bedrijf dat je hebt. Creatief ondernemer, omdat je klantvriendelijk bent, gastvrij, uh, ben je genomineerd. Ja.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 Park, ik, ja. Dacht, casino, ja, Ik vergis me steeds in, in, in de namen Dat daar. Is zo uit, de, <laughs> <Sorry>. Maar goed, <laughs> daar is het. En daar zal op de avond de, uh, het Haringmeisje uitgereikt worden aan de meest Denk creatieve ondernemer van dit oh, jaar. De, ja. de nominatie is ja. al een. Ik heb uh, hier toevallig ja. voor mij 18 nominaties. 20 nominaties. Ik ga ze niet 20. voorlezen. Maar daaruit wordt gekozen door de deskundige jury. En daar komt een aantal mensen uit. En die worden daar dan voorgesteld. Ik ga ook okay. eindigen met uh, zin induiken te leren. Is zin in zandvoort. Ja. Okay. Dat is een stukje dat, uit, uit jouw nominatie. Een stukje, okay. nou, dat is een, uh, een goede aanvulling. Jan, dus um, bedankt voor je komst. Veel succes en sterkte. En wij gaan door uh, met Mud. Oh boy. Goed.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 Ondertussen is uh, Hubert Brata geschoven. Laatste gast van vanochtend om te praten over de bakfietsrally. Ja, je zou het eigenlijk moeten zien. Want de, uh, de hele <laughs> taal ligt vol met uh, attributen. En uh, Borden voor de bakfietsrally een uh, 2011, 15 mei, die is geweest. Deze? Ja, de gooise bakfietsrally. Vier het is dus niet zomaar iets wat in Zandvoort eenmalig gaat plaatsvinden, uh, uh, begrijp ik. Nee. Het is een, een, een, een landelijk project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 en met name dan ook nog in uh, stamcelkankeronderzoek. Uh, professor Dr. Wolter Oosterhuis heeft bedacht dat eigenlijk uh, kanker zich net zo ontwikkelt als uh, gewone cellen. Dus je hebt gewone kankercellen en je hebt uh, kankerstamcellen. En de meeste chemo die gaat, uh, valt de vallen de gewone cellen aan en uh, dan heb je nog steeds de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 Uh, daar heb ik ook een uh, luchtkussen geregeld via de firma Lees. Die dat voor kinderen, als ze uit de fiets zijn gestapt, kunnen ze daar even op We spelen. spelen. Starcuisine is zo uh, vrij geweest en zo attent om ons ook... Uh, ...van wat eten te voorzien. Mm -hmm. he, er zal een Indisch uh, hapje zijn... ...voor de mensen die uitgefietst zijn. Deelnemers kinderen krijgen een goodie bag... ...waar uh, wat leuke dingen in zitten. He, die op de tafel helaas kan ik voor de kijkers thuis... ...of he, de luisteraars thuis... ...niet uh, laten ja. zien wat er is. Nou, we, kunnen, we kunnen het wel even doen hoor. Ja. Uh, er zit, zit een spel bij, er zit een fotokaart bij... ...en er zit een kleurplaat voor kinderen bij. Uh, de fotokaart is een kaart... ...met allerlei nummertjes erop.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 Is het best lastig voor een kind om in een in een bakfiets een, een kleurplaat ja, in ja, te kleuren? Ja, nou, dat wordt een leuk resultaat. Dat wel dus degene <laughs> die dat het, me, het meest overtuigend doet, die zal ook een prijs krijgen. Er zijn voor... dus diverse prijzen te winnen voor allerlei ja. uh, disciplines. Het... Maar niet voor snelheid. Nee, het blijft een ontspanningsdag. Uh, ja, dag. precies. Hubert, wat, wat we zien, en dat was ook een vraag, maar ik denk dat je hem al eigenlijk gedeeltelijk beantwoord hebt, is dat we een aantal bakfietsen zien van die types waar kinderen voor in zitten. Ja. Uh, en niet een, uh, een, een bakfiets zoals de bakker die vroeger had. Uh... Nou, zolang je naar. Kijk, voor mij is iedere bakfiets een bakfiets. Ja, ja, en uh, ja. mag iedereen meedoen als het leuk versierd wordt en er wordt een rolstoel uh, voor opgezet. <kwijnt> voor mij, eh, ik vind het leuk als je meedoet. Ja. Uh, maar... Van dat haringkar zijn. Ik, haring. geluid, <laughs> nog niet zo lang geleden gingen uh, Baudo en worden met de haringkar door het dorp. En dat is ook een soort een pak. Ja. Een geweldig ding. Nou ja, vooral omdat je samenwerkt met Arlan Berg van ja. Solex. Uh, nou Arlan, volgens mij... Je hebt een haringkar uh, ...op de fietsen krijgen. <laughs> <Ja>. <laughs> ik, weet, ik weet dat je luistert, dus ik ben zeer benieuwd naar je reactie. Um, een gezellige dag. ontspannen dag met een, een, een toch een serieuze uh, ondertoon. Ja. Want je, je verzamelt geld voor, uh, voor het onderzoek. Um, wil ik nog wel iets over zeggen ja? al deze mensen uh, niets aan deze dus iedereen die meewerkt en ons helpt krijgt daar zelf niets voor dus al het geld wat zeg maar, gedoneerd wordt of dat nou via sponsoring is in uh, een van de uitingen die wij hebben tijdens deze dag of uh, de mensen die de bakfiets, uh, op de bakfiets komen zitten en met ons meerijden, uh, al het geld gaat rechtstreeks naar de Daniel den Hoed stichting oké okay. Daarbij is het misschien nog leuk om te vermelden dat uh, indien u meer dan 60 euro overmaakt, dan uh, omdat de zichting een ambi-verklaring heeft, kunt u het ook nog belasting, uh, van de belasting aftrekken. Kijk, okay. dat willen we horen. Dat willen we horen, maar de deelname kost 50 euro. Ja. Dat is per bakfiets, begrijp ik. Dat is per bakfiets, dus als één bereider. Um, ja, en als je vier kinderen meeneemt... Ik zeg dan zeggen zeven kinderen voorin. Dan is, het, dan is het ook voor die vier kinderen. Ja, maar...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 en even een kortere route neemt. In dit geval wordt dat wat lastiger, ja, denk ik. Zeker lastig. Door, door de duinen heen lijkt me niet het meest snelste route. Um, maar ik, ja, meestal zijn mensen binnen een uurtje weer, wel weer terug. Uh, onderweg zijn er ook nog wel wat activiteiten. Um, en daarbij is misschien ook nog wel uh, aardig uh, om te vertellen uh, dat de mensen die deelgenomen hebben.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 Dus dat controleer ik en ik zal gewoon het inschrijfgeld en eventueel extra donaties van de bankrekening afschrijven. Oké, okay. okay, dus voor een volledige informatie www.bakfietsrally.nl Juist info.bakfietsrally.nl ja. Daar kan alle informatie weggetrokken worden, ook daar kan ingeschreven worden. Ja. En dan zien wij 50 bakfietsen.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 Dan hebben we morgen zondag 7 augustus staat het dorp op zijn kop. Van. Het heeft het helemaal volgeplimpt met markramen. Uh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 Goed, het wordt inderdaad weer een spektakel op het circuit. De Masters of Formula 3. Altijd uh, gezellig en altijd druk. Dan uh, volgende week vrijdag, 12 augustus, is er een Zumba-evenement op het Badhuisplein. Dat is een uh, die... manier van op muziek je lijf bewegen. Heupen, schouders en uh, voeten. Dat is wat voor ons tweeën. Uh, ja, dan gaan wij, dus, gaan wij wel gezellig heen. Ja. En we kijken ter plekke of we meegaan. Ja, op het Badhuisplein. Badhuisplein. Ja. Nou, dan sluiten we af, uh, volgende week zaterdag, van 11 uh, tot 5 uur, is uh, waar we het eigenlijk al over ja. hebben gehad, dat uh, strand toernooi. Je mag komen kijken. stil. Maar stil. Dus uh, voor de schaakliefhebbers die een partij willen zien, die kunnen daar gewoon uh, even naartoe gaan. En uh, er kon nog ingeschreven worden. Ja. ja. Goed, dat was het voor deze week. Ja, het was weer een, uh, een rustige, gezellige, uh, ja. goedemorgen, ja. Ja. Zandvoort. We gaan, uh, we gaan afsluiten. We gaan afsluiten, maar nee. dat doen we niet zo, maar dat doen we met. Dag hoor. Dag nee. hoor. <laughs> en uh, beautiful Sunday.